stukgedanste schoentjes. Over het brede water en achter de zilveren bomen ligt een maal en slot. Daar komen elke nacht twaalf prinsessen dansen met de twaalf prinsen die ervoor. Elke nacht dansen de prinsessen een schoentjes stuk. De prinsessen vertelden niemand waar ze s nachts heen gingen. Ook aan hun vader, de koning niet. Oh, wat ben ik moe. Ik kan mijn ogen niet openhouden. Oh, die heerlijke wassen van vannacht zitten me nog in de benen. De zolen van onze schoenen zijn weer door. De koning zal wel weer nieuwsgierig zijn. De koning was nieuwsgierig. Als iedere ochtend stapte hij naar de slaapkamer van zijn dochters. Ik hoor het al: weer bal geweest vannacht. Weer alle schoenen stuk. Dat kost de schatkist goud we hebben, we hebben tot het ochtend gekregen, ja. gedaan. Ik, ik heb er genoeg van. Ik wil weten waar jullie s'nachts zijn. Wie het uitvindt, mag met een van jullie trouwen en krijgt een koninkrijk. En wie faalt, moet sterven. Hij zal zijn hoofd verliezen. Vele jonge mannen kwamen om te ontdekken waar de prinsessen s'nachts bleven. Allemaal verloren ze hun hoofd. Op een dag kwam een soldaat terug uit de oorlog. Onderweg kwam hij een oude vrouw tegen. Dag, oude vrouw. Dag, soldaat. Je bent gewond uit de strijd gekomen, zie ik. Ja, ik ben afgedankt en nou zoek ik een verzetje. Ik weet wel wat. Op die berg daar is het kasteel van de koning. Um, heeft hij dochters? Twaalf prinsessen. Beeldige meisjes allemaal. Dat komt mooi uit. Ik zoek een meisje en een prinses lijkt me wel iets. Luister. Elke avond brengt de koning zelf zijn twaalf prinsesjes naar de prinsessen slaapzaal. Ze lopen op muiltjes zo mooi. Net dan schoentjes. Hmm, geweldig. Als soldaat ben ik gewend te luisteren. De koning stopt zelf de prinsesse in bed, dekt ze lekker toe en geeft ze een nachtsom. Ja, en dan? Dan doet hij persoonlijk de deur van de slaapzaal dicht en sluit die af met een gouden sleutel. Ah, dan kan er dus niks gebeuren. Volgende dag de deur weer opendoet, staan de twaalf muiltjes erachter. Stuk gedanst. Stuk gedanst? Wat vertel je me nou, ouwe vrouw? Dat is het raadsel van de stuk stukgedanste schoentjes. Het lijkt me mooi verzetje voor je het raadsel op te lossen. <lacht> lijkt me ook wel wat. De koning heeft gezegd wie het raadsel oplost. Mag de liefste prinses trouwen. Ja, daar voel ik best wat voor. Heel wat voorgangers van je hebben het al geprobeerd. Maar ze vielen in slaap als ze s'nachts in het voorvertrekje van de slaapzaal op de prinsessen pandten. Dat zou mij niet gebeuren. De prinsessen schenken een beker wijn. Maar die moet je maar niet leeg drinken. En als ik het raadsel niet oplos, ouwe vrouw zelf religiehoofd. je hoofd. Oei, een soldaat zonder hoofd is niet veel waard. De koning heeft wel heel wat de kop af laten slaan. Brrr. <laughs> maar ik ga het toch wel eens proberen. Veel kan een arme gewonde soldaat niet gebeuren. De oude vrouw gaf de soldaat nog een jasje... en als hij dat aantrok, werd hij onzichtbaar. Zo, soldaat. Dus jij wilt het raadsel van de stukgedanse schoentjes aflossen. Uh, dat wil ik, koninklijke majesteit. Ik krijg drie dagen en drie nachten de tijd. Als het je niet lukt. Ja, meester, Dan. hoofd eraf, hè? Huh? Spreek. En uh, als het me wel lukt? Nou, dan hoop ik de mooiste van uw dochters te trouwen. <laughs> dat, dat hebben we meer gehoopt. Toen hij in het voorvertrek van de prinsessenslaapzaal zich ter ruste legde, boren de prinsessen de arme soldaat een beker wijn aan. Oh, dank u wel, prinsesse, dat zal smaken. Maar de soldaat dronk de wijn niet op. Hij deed net alsof. Maar liet de wijn onder zijn kin in zijn soldatenhemdje lopen. wel oh, een beetje nat. Wel rusten, lieve prinsesjes. Wel rusten, arme soldaat. Wel arme soldaat. De soldaat deed net alsof hij sliep. Maar hij was klaar wakker en had zijn oren goed open. Zeg, zuster prinses, heeft het slaapmiddel gewerkt? Slaapt de soldaat na de wijn? Alsof hij nooit meer wakker wordt. Oh. Nou, dat zal hij binnenkort ook niet meer. Als zijn hoofd eraf wordt geslagen. Oh. Kom, zuster prinsesje. We gaan dansen. Daar moet ik bij zijn. Even mijn jasje aantrekken, Die maakt me onzichtbaar. Een handig jasje. Even op de knop van mijn hemelbed drukken. Alle mensen, het hele bed zak naar beneden. En daar zie ik een onderaardse gang. Zo ontsnappen die prinsessen dus. De weg is vrij naar, naar het brede water, zusters wil of er iemand op mijn muiltje trapte. Oeh, dat was ik. Stom, me. Gelukkig kan ze me niet zien. Je verbeeld je maar wat, zusje. Kom, op naar de prinsen. Bij het brede water stond een van de prinsen al klaar met een boot. Dag, lieve prinsesjes. We blijven jullie te zien. Ah. <laughs> wat een bal van nacht. Ja. <laughs> de boot... We vinden het heerlijk met jullie prinsen te dansen. We gaan graag het bootje in, hoor. Ja. Ik stap ook het bootje maar in. Het lijkt wel een zwaar om tweeën dan anders. Ach, je verbeeld je maar wat. Ah, daar is de laan met de zilveren bomen al. Toen de prinsessen, de prins en de soldaat... door de laan met de zilveren bomen liepen... Rakte de soldaat, die nog steeds onzichtbaar was, een zilveren tak af. Ach, wat was dat nou weer? Ik, ik voel dat er iets niet pluis is. Ach, zuster prinses, je verbeeld je maar wat. Daar is het marmerend slotaal. We gaan fijn dansen tot onze schoentjes helemaal stuk gedanst zijn. Ja, ja, heerlijk, MUZIEK oh. Toen de twaalf prinsesjes terugkeerden, was de soldaat al vooruitgesneld. Hij lag al in zijn bed in het voorvertrek. Slaapt de soldaat nog? Nou, hoor maar eens. De volgende nacht ging de soldaat weer mee en de nacht daarna weer. Zo, de drie dagen en de drie nachten zijn op. En, soldaat, kan ik je hoofd eraf laten slaan? Dat is niet nodig, koninklijke hoogheid. Huh? Nee, ik weet waar de prinsesjes hun schoentjes terugkwansen. Wat vertel je nou al die koningszonen die ik het hoofd heb laten afslaan? Is een arme soldaat een zoveel handiger? Dat ben ik, majesteit. Luistert u maar. En de soldaat vertelde alles wat hij had gezien. En als bewijsstuk toonde hij een zilveren tak uit de laan met zilveren bomen. En nu, majesteit, mag ik zeker een prinsesje huwen? Zet de mooiste maar uit. Geef mij de jongste dan maar, majesteit. Dat is een heel lief meisje. En ze was ook de handigste. Want ze dacht voortdurend al dat er iets met pluis was. Oh, ik wil dolgraag trouwen met de arme soldaat. Zijn uniform staat hem zo kranig. De bruiloft werd gevierd in het slot over het brede water. En de twaalf prinsen keken de teuter toe... <laughs> Moet je ze zien kijken. Verslagen door een arme soldaat.